De nacht. Op 106.9. Zie FM. Shots and I'm feeling fine I'm kissing on the boys and the girls Someone call the doctor cause I lost my mind Cause I'm doing things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 Zijn licht met de aarde deelt en de wind die je wangen streelt Why don't you do right like some other men? And I'm too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 Onder meer in Los Angeles, Phoenix, Chicago, Dallas en de hoofdstad Washington waren betogingen. In Los Angeles waren zo'n 100.000 mensen op de been. De meeste betogers zijn Latino's. Zij voelen zich aangevallen door de nieuwe wet. Die verplicht agenten om iedereen van wie ze denken dat hij illegaal in de VS verblijft te controleren. De betogers willen dat president Obama de wet tegenhoudt.